De volgende dagen was iedereen gespannen. Zeker toen we op een ochtend een lege sloep zagen drijven. De sloep van de rachel. Agap liep onrustig over het achterdek heen en weer. Hij moet hier zijn. Meneer Starbuck, nog niks te zien. Nee kapitein, Verdubbelde uitkijk. Kapitein, zie ervan af, die sloep is het zoveelste teken. Denk aan de ontmoeting met de albatros, de vissen die van ons wegzwommen. Denk aan het vuur en de mast. De reddingsboei die zonk. Nooit zult u hem vangen. <grijgelijk> ik zal hem vinden. Hijs me omhoog. God is tegen nu, oude man. Dit is een slechte reis. Slecht begonnen, slecht gebleven. Laten we omkeren, hè, nu het nog kan. En van deze wind een gunstige bries maken die ons weer naar huis voert. Aha, dan beginnen we aan een nieuwe reis, aangap, Een betere dan deze. Reisen, vervloekt man. Heisen, zeg ik. Ja. Een bult als een sneeuwberg. <lacht> het is hem. Het is hem. <lacht> die gouden ducat is voor mij. Niemand kon de witte walvis eerder zien dan ik. Het is hem. Dat is Moby Dick. Ik kon het nauwelijks geloven. Het was hem echt. Bij iedere deining van de zee kwam zijn glinsterende witte bult boven. Oh, kalm gleed hij door het water. Alsof niets of niemand hem kon deren. Nooit zag ik zoiets los Voornaam was zijn gangen een oppermachtige majesteit... die zelfs de goden zou betoveren. Met vaste tussenpozen spult hij zijn spuit in de lucht. Rampen omlaag, Starbuck. We halen hem in. Hij is van mij. Zeilen, minder lijzeilen! zeilen. die bram zeilen. Maak drie sloepen gereed. Aan het roer. Loep, En steek naar loep. Goed. Recht, zo die gaat. Het is zover, meneer Starbuck. Eindelijk. Doe het niet, man. Hoeveel vaten zal uw wraak u opleveren, kapitein, als het al lukt? Wat denkt u dat het zal opbrengen? Mijn wraak, meneer Starbuck, zal een hele hoge prijs opbrengen. Hier! Wint u vergeten wat hij heeft gedaan? Wat voor zielige stumper die van me heeft gemaakt? Wat voor treurige poot? Voor eeuwig en altijd, Starbuck! Die poot groeit nooit meer aan. Vooruit in de sloepen! Ja, Agap, ik weet wat hij heeft gedaan. Ik weet ook dat zijn rug vol staat... met gebroken harpoenen van mannen die het niet meer na kunnen vertellen. Waarom uw leven opnieuw in de waarschaal gegooid? Het roet! Moby Dick is een kwaad, man. Zie je dat niet? Hij moet dood! U hebt uw eigen duivel geschapen, kapitein. Hou daar mee op! De hele bemanning staat achter mij, Starbuck. Een vijand voor ze verzonnen waar ze graag in geloven. Moeten ze daarom allemaal dood? In de sloepen! blijft hier, meneer Starbuck, op de piekwoont. Overkomt nu tenminste niks. Is er in ieder geval iemand die het na kan vertellen? Laat de sloepen zakken! Nee, grap, ik laat de mannen niet alleen. Ik ga mee. Eindelijk was de jacht begonnen. Ik zat als een van de vijf roeiers in de sloep van Starbuck. Agrab voer voor ons uit. Hij leidde de aanval en gaf bevelen aan de andere twee sloepen. Verspreiden! Roei uit volle kracht, staven, meer naar lei, hou je riemen gelijk! Steeds sneller ging het. Ook de derde sloep kwam nu op gelijke hoogte. Voorin zat Kwekweg, zijn harpoen onder handbereik. Ik keek naar hem. Hij knikte mij bemoedigend toe. De piekwot ons moederschip zeilde in volle vaart achter ons aan. Alle mannen, halen! ha hem aan de staart! We kwamen steeds dichter bij die glinsterend witte schaduw daar voor ons. Zeevogels vlogen vlak boven zijn kop als een levende verentooi. Haal hem aan de halen. Hij is van mij. Harpoenen gereed. Maar plotseling verdween die enorme gestalte met een boog onder water. Zijn wuivende staart vormde een laatste groet. De sloep hielden stil. De riemen lood recht omhoog gestoken de lucht in. De vogels verspreidden zich boven het water. Aangap keek ze na. We wachten hier. Kapitein, laten we teruggaan. Hij is verdwenen. Binnen één uur komt hij weer boven. We wachten. Wat is er? Vreemd kapitein, die, die geur. Wat? De geur van, van, van zomer, van, van hooi. Ze, ze zijn aan het hooien. Raas kan niet, man. We zijn mijlen ver uit de kust. De, de, de voorspelling... Opeens wist ik het. Dit was de voorspelling van Jojo. Op een dag ruik je land en er is geen land. Op die dag gaat de kapitein naar onder. Ik vertelde Starbucks wat Jojo had gezegd. Hij verbleekte. Dit is een teken. Kapitein, we moeten terug! We blijven, man! Dit wordt je ondergang! Zwijg! Ik blijf hier! Ach, u wilt God zijn, hè? De wereld kneden! Neem het leven zoals het is, man, we kunnen nog weg! Dit is mijn leven, dwaas. Als het hier moet eindigen, dan is dat zo. Dit hele stuk dat wij hier spelen, ligt al miljoenen jaren vast. Jouw rol, net zo goed als de mijne. Is Agap, Agap? Ben ik het, die Aangap doet? Wie jaagt mij voort? Wie heft mijn arm op? Wie brengt ons hier? God, het noodlot. Wat doet het ertoe? Het moet. Ik kan niet anders. Mijn God... De vogels kapitein, kijk daar, de vogels! De zeevogels, die zich daarvoor hadden verspreid over het water, klonterden opeens krijzend samen boven de sloep van kapitein Agap. Ze zagen iets wat niemand nog kon zien. Onder de sloep in het water verscheen plotseling een witte vlek die snel groter werd. Er klonk een diep rommelend geluid, een onderaards gedreun, alsof een ijsberg zich had losgemaakt van de bodem van de oceaan. In een flits begreep Agap wat op te doen stond. Hij greep haar harpoen die naast hem lag en slingerde die met alle kracht die hij in zich had naar het gehapen dier. Hij trof doel. Wat een vergeefs. De machtige kaken van Moby Dick beeten zich vast in de flank van het bootje. Dat onder de enorme druk langzaam versplinterde. Monster! Dood! Dood! Dood! Ik zal het kwaad vernietigen! Je worstelaar vervloekte walvis! Tot de zee zwaart ziet voor jouw verzorven bloed. Ben laatste adem. Spuug ik naar jou. Agab verdween in de golven, vlak naast Moby Dick. Hij greep zich vast aan een van de harpoenen die het beest rechtop in het lijf stond. Terwijl de walvis zich van ons afdraaide, trok Aagap zichzelf op de rug van het beest. Hij zette zich vast met de stukken touw van oude harpoenen. Toen trok hij een van de spiezen uit het lijf van Moby Dick. En als een ridder te vaart, bereed Agap de witte walvis. Hij hief zijn arm op en dreef de speer diep in het lichaam van Moby Dick. Getroffen door de pijn maakte deze een onverwachte beweging. Aangap gleed van zijn rug, maar raakte verstrikt in de touwen. Op dat moment verdween Moby Dick onder de golven. Agap was weg. Starbuck nam